Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Hogere lonen voor schipholpersoneel. De vakbond en het vliegveld zijn het eens over betere arbeidsvoorwaarden. Want het personeel moet erg hard werken, vertelde deze bagagemedewerker eerder al. Wanneer je in het ruim zit van het vliegtuig, dat is uh, nog geen 75 centimeter hoog, dan moet je echt op je knieën, boven je schouders tillen. Uh, je voelt het aan je schouders, je voelt het aan je rug. De werkdruk is zo hoog geworden dat. Uh, dat we 11 à 1200 koffers op een dag per persoon moeten tillen. En dat is gewoon niet te doen. De details van de nieuwe afspraken worden morgen bekendgemaakt. Waarschijnlijk gaat het salaris omhoog naar rond de 14 euro per uur. De Oekraïnse president Zelensky vindt dat het besluit over een Europese olieboycott tegen Rusland veel te lang heeft geduurd. Er zaten meer dan 50 dagen tussen het vijfde en zesde sanctiepakket. Dat is voor ons niet acceptabel, zei hij. Wel, zei Zelensky, dat de nieuwe sancties welkom zijn. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima... hebben vandaag lekker geluncht met een stel prijswinnaars. Ismaël Achzenaai werd vorig jaar leraar van het jaar... en mocht daarom ook op de koffie komen. Dat vonden zijn leerlingen wel vet. En ik zei tegen hen, luister, luister... ik ben uitgenodigd bij het koninklijk echtpaar... Nee, meneer, serieus, ja. En eenmaal aangekomen bij die uitblinkerslunch vandaag... mocht de leraar zichzelf voorstellen aan de koning en koningin. Daar had hij een heel plan voor bedacht. Ik dacht bij mezelf, zodra ik dus uh, koningin Maxima en, en, en koning Willem-Alexander zie... dan ga ik wel echt, weet je, gewoon uh, lekker relax, uh, zoals mezelf... Uh, zoals ik altijd ben, van, uh, yo... Hey koning, koningin, wat vet man. Mijn ouders. Hé, hey, die zeiden tegen mij dit. Hé, hey, mijn leerlingen, ik moest een, een shout-out. Dus eigenlijk een uh, ja, soort van zeggen van hé, hey, uh, denk aan mijn leerlingen. En dan kom je daar. En dan denk je, oké, okay, dit is het moment, maar dat kan het niet. Ja, hij vond het allemaal toch iets te spannend om gek te doen. Hij was trouwens niet de enige gast. Er waren 25 andere gasten, onder wie Nicky Tutorials en Gerrit Hiemstra. Daarover gesproken, het weer, hier en daar trekken er buien over. Het kan ook onweren. Morgen vooral in het midden en noorden veel regen. In het zuiden blijft het droog. Het wordt maximaal 15 tot 19 graden. Zin in Zandvoort is Zin in VFM. Zf Web nu. Tussen app en vloed.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 Then there have been stars up in the heavens. I've been in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 to earth.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 Dan bleef ik nog een nacht bij haar. Als het even komt dan bleef ik nog een nacht bij haar.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 It's still the start hey! That is not The end of my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 Jouw keuze ZFM.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 Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh, heb je nog wat liggen voor mij? Hart van benzine, en hele beetje knieën In lichte laaien kwam te staan. Zo stond ik daar volledig in de gloria. Al waar een enkel voor me verscheen. Zijn gulp opende en sans chaîne mijn ogen begon te bevorderen. Ja, precies. Alsof er een engel in je wist. En waar ik kort geleden nog vroeg om een heel klein beetje liefde, kreeg ik nu. Je lied, heb je daar heel misschien wat liggen voor mij? Ik hou me warm aanbevolen, missie. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort.